Zes uur, Glieselot Thomas met het NOS Journaal. Rotterdam gaat als eerste gemeente actief huisverboden inzetten... als er sprake is van kindermishandeling. Zo'n huisverbod is wettelijk al mogelijk... maar wordt alleen gebruikt bij geweld tussen partners. De Rotterdamse wethouder De Jonge wil een verbod nu niet alleen gaan inzetten... als er een melding van mishandeling is... maar ook als er een vermoeden bestaat dat de veiligheid van een kind in het geding is. De maatregel gaat na de zomer in. De Amerikaanse geheime dienst heeft de Pakistanse villa waarin Osama Bin Laden zich schuil hield maandenlang van dichtbij in de gaten gehouden. Dat schrijft de krant The Washington Post op basis van regeringsbronnen. In de stad Abbottabad huurde de CIA een zogeheten safe house. Van achter gespiegeld glas werden foto's gemaakt van de villa en werd in de gaten gehouden wie er in en uit ging. Ook werd met geavanceerde apparatuur geprobeerd om stemmen in de villa op te nemen. In Marokko zijn drie Marokkanen aangehouden die betrokken zouden zijn bij de aanslag vorige week in Marrakesh. In een café ontplofte twee bommen. 16 mensen kwamen om onder wie een Nederlander. 21 mensen raakten gewond. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist, maar vermoed wordt dat Al-Qaeda daarachter zit. Een van de drie opgepakte mannen zou loyaal zijn aan Al-Qaeda. Homostellen in Brazilië krijgen dezelfde financiële en sociale rechten als getrouwde stellen. Ze kunnen nu hun nalatenschap en pensioenrechten makkelijker regelen. Homorechtenactivisten zijn blij met het besluit en spreken van een historische dag. De Rooms-Katholieke Kerk is tegen de wet. De kerk vindt dat de enige rechtsgeldige verbindenis die tussen een man en een vrouw is. In Os is een rijdende auto in brand gevlogen door een niet goed afgesloten LPG-installatie. De dop van de tank was losgetrild, waardoor de auto zich langzaam met gas had gevuld. Toen een 39-jarige bestuurder een sigaret opstak, ging het mis. De automobilist is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het weer vrij zonnig, ook wat stapelwolken. Het wordt 20 graden op de wadden tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio -in -journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Vrijdag 6 mei, goedemorgen. Het vieren en feesten is voorbij. We gaan weer aan het werk. Het lijkt erop dat Osama Bin Laden bepaald nog geen terroristenleider in rusten was. Hij zou plannen bij zich hebben gedragen voor nieuwe aanslagen in de Verenigde Staten. Het laatste nieuws hoort u zo van correspondent Jacqueline Ekman. Hoort zo ook over het bezoek van president Obama aan Ground Zero en de brandweer van New York. En of Obama de Amerikaanse autoriteiten goed zijn omgegaan met de dood van Bin Laden... vragen we straks aan deskundige internationale crisisbeheersing. Ilko Dijkstra. Deze vrijdag maakt Syrië zich weer op voor een dag van protest... en dus ook voor een dag van geweld. laatste nieuws krijgt u van onze correspondent in de regio Nicole Fever. En Rotterdam, u hoort het net, gaat als eerste gemeente werken met huisverboden... bij gevallen van kindermishandeling. Niet het kind wordt uit huis geplaatst, maar de ouder. De verantwoordelijke wethouder legt uit hoe dat zit. Het netwerk tegen kindermishandeling No Kidding... plaatst kritische kanttekeningen na acht uur. En dan hoort u ook eh, Emeritus Hoogleraar Bouwkunde en Woningmarkt Hugo Primus over de al maar voortkwakkelende huizenmarkt. Het Wordt ook vandaag weer een zonnige, warme en vooral ook droge dag. En die droogte begint nu lastig te worden voor allerlei sectoren. Maar Robin Visser praat daarover en hij is vanochtend in Gelderland. Wordt ook meer over de meest gezochte oude natie, komt voor de rechter. Voor de verslag van de bevrijdingsfestivals en het afsluitende concert op de Amstel. De olieprijs die aan het kelderen is. En zondag begint een van de grootste sportevenementen dit jaar in ons land. Namelijk het WK-tafeltennis. Dat en meer in het Radio 1-journaal. Tot half tien kunt u dus ook volgen via internet. Surf dan even naar nos.nl. Mocht u nou vragen of opmerkingen hebben. Dan kunt u terecht onder andere op Twitter. Onze naam daar is uh, NOS Radio 1. Het was gisteren druk op de 14 bevrijdingsfestivals. Vele honderdduizenden mensen waren erop afgekomen. Ook in Rotterdam waren er duizenden mensen. Mag ik een warm Rotterdamse applaus voor niemand in de land? Ja, Het ziet er gezellig uit, toch? Iedereen heeft naast zijn zin. Ik hou vooral van de jazz- en de soulartiesten, dus, dus dat is helemaal super. Ik vind het gezellig, geen uh, moeilijke mensen, heel tranquille allemaal met elkaar, uh, helemaal geweldig. Mm, nou, dat klonk gezellig. De eerste bevrijdingsfeest in Emmen wilde daarentegen niet helemaal van de grond komen. Het publiek liep niet warm voor een country dancegroep, een clown en uh, twee dj's. De organisator heeft wel een vermoeden hoe het komt. Misschien moeten we nog meer reclame maken. Misschien moeten we met een bandje gaan werken. Misschien moeten we een naam gaan neerzetten. Maar ja, ook dat heeft weer met financiën te maken. De viering van Bevrijdingsdag is traditioneel afgesloten... met het concert op de Amstolf. Het Gelders Orkest speelde voor duizenden belangstellenden... onder wie koningin Beatrix en premier Rutte. We'll meet again, don't know where, don't know when, and De premier daar hoorde. De olieprijs is gisteren zo'n 10% gezakt. Daardoor kosten wat ruwe olie weer minder dan 100 dollar. Dat is voor het eerst sinds maart, toen de prijs opliep door de onrust in het Midden-Oosten. Um, wat gaat er verder gebeuren met de olieprijzen? Dat vragen ze zich ook af in deze Amerikaanse talkshow. De vraag naar olie daalt omdat de wereldeconomie trager herstelt dan verwacht. Als de daling doorzet, dan dalen op termijn ook de prijzen aan de benzinepomp. President Obama bezocht gisteren Ground Zero... waar tien jaar geleden bijna 3000 mensen werden gedood. Dat deed hij vier dagen na de actie in Pakistan waar Bin Laden werd gedood. Obama's eerste stop in New York was een brandweerkazerne op Manhattan. Daar sprak hij de brandweerlieden toe. Wat gebeurde op zondag... omdat de of van onze and en de work van onze intelligence... Het a message around over world, wereld, maar ook een message here back home that Dat, we zeggen dat we nooit vergeten, we moeten wat we say. Vastberadenheid om de daders te straffen steeg volgens Obama uit boven de partijpolitiek. Our commitment to making sure that justice is partijpolitiek. Het didn't niet which welke administratie het was, het it, it matter niet was wie in charge. was. We were going to make sure that the perpetrators of that horrible act... Uh, that they would receive Vijftien brandweermannen van de kazerne kwamen om in de Twin Towers. Zonder bin Laden te noemen verbond de president de aanslag van tien jaar geleden met de actie van zondag. It's some comfort, I hope. It's all of you to know that... Uh, when those guys took those extraordinary risks going into Pakistan, uh, that they were doing it in part because of uh, the sacrifices that were made in this state. Uh, they were doing it in the name uh, of your brothers that were lost. Actie in Pakistan is uitgevoerd in de naam van de mensen die gedood zijn op eh, 11 september, tien jaar geleden. Obama noemde dus bin Laden niet, maar zei wel dat de Verenigde Staten met de actie een boodschap hebben afgegeven aan de hele wereld. In een interview met CBS zei Obama dat de elite troepen die Bin Laden hebben gedood, respectsvol zijn omgegaan met zijn lichaam. Wat we doen was consulting with experts in Islamic law and ritual uh, to find something that was appropriate. That was... Respectful of the body. We took more care on this than obviously Bin Laden took when he killed 3000 people. Voor de actie is overlegd met experts om te zien wat de islamitische regels rond een begrafenis zijn. Volgens de president was het een gezamenlijk besluit om Bin Laden een zeemansgraf te geven. Allassane Ouattara is nu officieel president van Ivoorkust. De constitutionele raad van Ivoorkust heeft hem uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen van november. Le Conseil constitutionnel fait signer les décisions du Conseil de, paix de sécurité de l'Union africaine. Article 2. Proclame Monsieur Alassane Ouattara president de la République de Côte d'Ivoire. Nou, je het misschien nog, de internationale gemeenschap erkende wat daar al eerder als president, maar zittend president, Bakbo, weigerde op te stappen. Na een bloedige strijd om de macht tussen de twee rivalen werd Bakbo uiteindelijk vorige maand aangehouden. Hij staat nu onder huisarrest in afwachting van zijn proces. Nederland stuurt volgende week een verkenningsmissie naar de Libische stad Benghazi. Minister Rozenthal van Buitenlandse Zaken vertelt wat de bedoeling is. Om te beginnen gaan wij zo spoedig mogelijk een uh, fact-finding missie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 besloten een fonds op te richten voor de opstandelingen. Amerika wil een klein deel van de bevroren tegoeden van Libië daarin storten. Volgens de Libische regering is dat hetzelfde als piraterij op open zee. Libië is nog steeds, according to the international law, one sovereign state. And any use of the frozen assets, is like Paris in the high sea. Libië, dus Gaddafi, erkent de groep van de 20 landen niet... omdat hij zichzelf benoemd heeft. Het is hulpverleners van het Rode Kruis gelukt... om de stad Dara in het zuiden van Syrië te bereiken. Daar hebben ze voedsel, drinkwater en medicijnen afgeleverd. Het Rode Kruis mocht alleen de goederen brengen... en moest direct terugkeren naar de hoofdstad Damascus. Via YouTube kwamen gisteren ook weer beelden vrij... van protesten tegen president Assad. Is de stad waar de protesten tegen de regering van president Assad weken geleden begonnen? Het Syrische leger probeert de demonstraties met geweld tegen te gaan. Het is weer dus zover. Premier Berlusconi stuurt opnieuw militairen naar Napels om het vuilnis op te ruimen. Want voor de zoveelste keer stapelt het huisvuil zich daarop. Eerder zegt de Berlusconi toe dat hij het probleem zou oplossen. En dat gebeurde ook. Maar afgelopen maand ging het weer mis. Zo geeft Berlusconi op deze persconferentie ook toe. A Napoli, ancora si. Zijn de van immonditie op de straten We hebben nog het van onze Slechte afvalverwerking is al jaren een probleem. De vuilverbrandingsinstallatie in het gebied kan de hoeveelheid niet aan. En bovendien heeft de maffia de verwerkingsindustrie in zijn greep. Inwoners van Napels zijn er inmiddels helemaal klaar mee. Volgens deze vrouw wordt de boel alleen schoongemaakt als de verkiezingen aankomen. Nou, dus stuurt Berlusconi komende maandag opnieuw het leger naar Naples. Da lunedì metteremo nuovamente in campo i nostri 73 mezzi con 150 uomini, 170 uomini. 170 militairen horen. Het worden tijdelijk vuilnisman om van Naples weer een beschaafde stad te maken. De effectenbeurs ging het gisteren niet goed. De Dow Jones-index eindigde de handelsdag 1,1 lager. Nas Nasdaq half procent achteruit. In Amsterdam de AEX-index een verlies van een derde procent. In Azië gaat het ook al niet goed vandaag. Japanse Nikkei staat op een verlies van 1,8 Tot zover dit nieuwsoverzicht. U kunt het nog even terugluisteren. Ga dan naar onze website nos.nl slash radio1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 12 minuten over zes. Singer-songwriter Tori Amos komt weer naar Nederland. Ze is op Wereldtournee en in oktober staat ze in Amsterdam. Tori Amos komt ook met een nieuw en bijzonder album. Deze cd komt namelijk uit op het gerenommeerde klassieke muzieklabel... Deutsche Grammophon. De hangares haalde inspiratie uit 400 jaar klassieke muziek. Dat is niet zo gek, want als vijfjarig kind... werd ze al toegelaten tot het conservatorium... waar ze overigens nooit afstudeerde. Eén van haar grootste hits dan maar. De Cornflake Girl.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 this, oh, this, oh, this is not really happening. <laughs> you bet your life With my hands I could be There must have been a nice price She's putting an on a stupid be love This is not really This is not really happening You bet your life it is The watch would just peel out the watchword. James is klaar, Cornflakes, achter de kiezen. Op pad. Mark-Robin Visseren is ook op pad vanochtend in Nijmegen. Waar, als het goed is, heel mooi weer uh, verwacht wordt. En mooi weer is al wellicht, net als in de rest van Nederland. Mark-Robin? Wat dacht je, Lara? We gaan een geweldig weekend tegemoet. Tenminste, als je de weermannen moet geloven. Hè? Ik verheug me daar bijzonder op, moet ik zeggen. Met vele met mee. Er zijn ook mensen die daar iets anders over denken. Ik daal even het dijkje af. Ik hoop dat het signaal niet wegvalt. Anders dan ren ik wel weer naar boven. Ik heb hier prachtig uitzicht op de Waalbrug met een hele bijzondere graffiti. Trouwens hier op een van de pijlers van die brug staat met hele grote letters gastvrij. Dat vind ik nou wel weer leuk. Daar heeft iemand ook echt ontzettend veel moeite voor moeten doen... om dat zo laag op die pijler te krijgen. Maar daarom ben ik hier niet. Ik ben hier wel, omdat als je hier goed kijkt de schepen nog maar net over het midden van de Waal kunnen varen. En hier aan de zijkant is een soort, ja, een soort zijgeul, zal ik maar even zeggen. Ik heb er ook niet echt verstand van. Uh, maar die staat al bijna helemaal droog. En dat is geen goed teken. Gaat niet goed. Ik moet ook denken aan een verhaal... wat ik hier een paar jaar geleden heb gehoord toen ik hier was. Toen was er namelijk sprake van een mysterieuze palingsterfte. Toen lag er langs de oevers van de, van, de, van de rivieren... lagen allemaal palingen dood... En die hadden allemaal een knik. En sommige hadden zelfs twee knikken. En hoe kwam dat nou... Het kwam omdat er ontzettend weinig water in de rivieren stond. En die palingen die kwamen in de schroeven van de schepen terecht. Die kregen een klap. Dat was het afgelopen. Nee. En uh, dat kwam ook allemaal door de droogte. Dus dat zijn zo een beetje de nadelen van, uh, van het mooie weer... waar wij straks allemaal van, uh, van gaan genieten. Hè? Zeg maar. 25 graden volgens nee. het Karnemie. En uh, dat blijft ook nog even zo... Uh, wij vinden het leuk, nogmaals, maar wat zijn de gevolgen? Dat ga ik hier in uh, de omgeving van, uh, van Nijmegen uitzoeken. En ik begin maar eens even hier, bij die graffiti, gastvrij... aan de Waal, onder de Waalbrug. Het schijnt hier ergens een vistrap te zijn. Maar weet jij hoe dat eruit ziet, een vistrap? Een vistrap? Nee, sorry. Nou, ben ik vis, heel een visstrap, dat, waar, waarmee de vissen dan, dan uh, kunnen omhoog kunnen. zal ik maar zeggen, in okay. plaats van naar beneden. Dus nou. tegen de stroom in. Wij horen later. Geen idee van jou. waar ik hem zoeken moet. Ga, ga maar zoeken ja. en dan <laughs> horen we straks. straks hoe die eruit ziet. Dankjewel. Mark Robin Visser in uh, Nijmegen vanochtend. Het is bijna tien voor half zeven. Dat is ook al wel een mooie tijd voor de column van Jeroen Wilaard. Osama bin Laden, de leader of Al-Qaeda. Osama bin Laden is tijdens de operatie Geronimo bevrijd met een kogel door zijn hoofd.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 Het is... Uh... 8 minuten voor half 7. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Een helikopter met artiesten vloog gisteren weer door Nederland. om alle bevrijdingsfestivals te voorzien van muziek. En de zon deed de rest. Dat zorgde op 14 plekken voor overvolle. en gezellige bevrijdingsfestivals. die vrijwel zonder problemen zijn verlopen. Verslaggever Jessica van Spengen liep met microfoon rond op het festival in Utrecht. Een waterpijp dat is wel heel bevrijdend. Nou ja, dat wil ik eigenlijk niet zo zeggen. maar met het lekkere weer en een gezellig sfeertje. lekker muziek op de achtergrond is het toch wel heel erg. Erg, uh, ultieme relax gevoel eigenlijk. En ik vind dat dat er ook wel een beetje bij hoort vandaag. ligt op een kussen in de zon? Ja, inderdaad. Nou, ik denk dat ik wel een van de beste plekken te pakken heb uh, vandaag. Het gras in het park is bijna niet meer te zien. Overal ligt iemand. Overal liggen kleedjes. Als mensen allemaal zouden gaan staan, dan zouden er nog veel meer mensen bij kunnen. Maar dat wil de organisatie niet. De poorten worden dichtgegooid Pas als er iemand uitgaat, mag er ook weer iemand in. En dat zorgt voor behoorlijk lange rijen. Ja, heel erg lang. Echt? Ja, zeker wel een kwartiertje of zo. Valt wel mee toch? Ja, maar er was nog een brandende zon. Dus uh, het was wel heel erg vervelend. André van Schie voorzitter van het bevrijdingsfestival Utrecht. Lange rijen vanmiddag. Hoe kan dat nou? Ja, uh, heel veel enthousiaste mensen die graag naar het festival komen. Uh, toch een bijzondere dag. Maar, maar de wachtrij was nooit meer dan een half uur, dus uh, ik denk dat mensen dat uh, er graag voor over hadden om toch het feestje mee te maken. Hoeveel mensen had u hier binnen, uiteindelijk? Uh, het tellen staat nu op ongeveer 30.000. Het was echt gewoon te mooi weer en te gezellig om weer naar huis te gaan. Dus uh, mensen zijn lang gebleven en hebben een mooie, een mooie middag gehad. Is de boodschap van bevrijdingsdag overgekomen? Ik denk het wel. Mensen uh, we komen hier natuurlijk gewoon ook echt om een feestje te vieren en uit hun dak te gaan. Uh, maar we weten gewoon dat een heleboel van de bezoekers ook meekrijgen dat het een bijzondere dag is. Uh, dat ze ook stilstaan bij de onvrijheid in andere landen. Vooral nu uh, het ook wereldwijd zo'n uh, zo thema is. Dat was dit jaar ook het jaarthema van het Nationaal Comité gekozen, vrijheid wereldwijd. Uh, ja, en dat blijkt ook uh, natuurlijk uh, over te slaan bij het publiek. Men realiseert zich dat het heel bijzonder is dat wij dit hier kunnen doen in dit land in vrijheid. Oké, okay. Het is een En dan? En daarna gaan we naar huis. We gaan even lekker feesten met hun, even losgaan. Ik ga los en we doen het allemaal. We doen het allemaal. Dat gaan we even los. Dus daar zijn jullie voor gekomen? Ja. Biertje gedronken, leuk gehad. Denken we nog aan de vrijheid? Zeker denken we aan de vrijheid. Ja. Ik ben er trots op. Mijn mensen zijn vrij, ik ben vrij, iedereen is vrij. Lekker. En dat dans je er dus straks even uit? Dat dans ik er helemaal uit. Oh, Here, het wordt een like beetje geknuffeld. Yeah. Ja, het wordt gek. Ja, het De bevrijdingsvakkel boven het podium brandt nog steeds. Inmiddels is de zon zo goed als onder. En nu is iedereen die de hele dag in het gras heeft gezeten gaan staan. ...wordt er gedanst. Nou, we zullen later vanochtend ook eens gaan kijken... ...bij uh, de andere festivals... Uh, ...en de muziek die daar gespeeld werd. Jessica van Sprengen was dat. Het NLS Radio 1-journaal Sport... De Portugese finale van de Europa League is een feit dat FC Porto die finale zou halen. Was na de 5-1 in Portugal tegen Villarreal al bijna zeker. Spanjaarden wonnen de return met 3-2. De tegenstander van Porto in de finale is Braga en dat is wel een verrassing. Ronald van der Geer. Ja, want wie had gedacht dat Sporting Braga thuis van Benfica zou winnen? Eigenlijk niemand. Benfica is de nummer twee van de competitie. Braga de nummer drie. En Benfica is een grotere ploeg Europees gelouterd... en had de eerste wedstrijd in Lissabon met 2-1 gewonnen. Toch brutaal, Braga. Vechten voor elke meter... En een voorsprong, na iets meer dan een kwartier spelen. Kleine man, Cousteau Dio, krijgt de gelegenheid om toch op goal te koppen. En uiteindelijk wordt die 1-0 over de eindstreep gesleept, gevochten. Want het was bij tijd en wijlen een veldslag. Een wedstrijd voor echte mannen met een Engelse scheidsrechter... die af en toe weigerde in te grijpen. Ballen van de lijn, ballen op de paal en keepers die zich konden onderscheiden. Arthur namens Braga, en toch ook Roberto namens Benfica, omdat in de eindfase er voor Braga in countermogelijkheden... het een en ander mogelijk was. Braga dus in de finale, spelend tegen FC Porto. Dat was eigenlijk wel zeker, maar het was heel leuk. Die tweede wedstrijd tegen Villarreal onder de rook van Valencia. Porto had de eerste wedstrijd met 5-1 gewonnen, verliest de tweede met 3-2. Maar het was een open, heerlijke wedstrijd... waarin ook nog eens de zeventiende goal van Falcao namens Porto... in dit. Europese seizoen viel. Op 18 mei in Dublin, de finale, een Portugees-oldronsje. Braga tegen FC Porto. Dan naar nieuws over Feyenoord. De gevallen grootmacht uit Rotterdam kan goed nieuws melden. Miguel Nelom en Guan Fernandes maken de overstap van Excelsior naar Feyenoord. Misschien nog wel belangrijker is het bijtekenen van Stefan de Vrij. Hij is een van de vier spelers die Feyenoord graag wil behouden. Komende weken hoopt de club Wijnaldum ver en ook Vlaar nog over de streep te trekken. De gloednieuwe technisch directeur, Martin van Geel. Ja, dat hopen we natuurlijk wel. kijk We waren een klein beetje bang dat het een visieuze cirkel zou worden. Dat iedereen op iedereen zou gaan zitten wachten waardoor er eigenlijk uiteindelijk niks gebeurt. Dus we zijn heel erg blij met het vertrouwen dat uh, Stefan de Vrij uitspreekt in, in Feyenoord. jongen die past bij deze club en, en, en ook bij de achterban enorm geliefd is. Nou, we hebben met, uh, met Ron Vlaar inmiddels gesproken. Nou, daar staat op, op vrij korte termijn een vervolgafspraak uh, mee gepland. We hebben met Leroy Fer inmiddels gesproken. Nou, die neemt wat langer de tijd. Die wil toch eens even kijken van, uh, en en, en dit seizoen laten bezinken en kijken hoe, hoe Feyenoord zich gaat ontwikkelen. Nou, Dat is zijn goed recht, daar hebben we ook alle begrip voor. En, en met uh, Jorginho bij Naldum daar zullen we heel snel... na afloop van de laatste competitiewedstrijd, uh, na 15 mei, uh, mee, mee gaan zetten. Kai Ramstein en Jordi Clasie van Excelsior... gaan ook nog de voorbereiding bij Feyenoord meedoen. Dan kunnen ze een definitieve transfer verdienen. Van Geel wil trouwens de samenwerking met stadgenoot Excelsior... ook in stand houden, en zelfs ook nog wel een beetje uitbreiden. Wij hebben met elkaar al diverse gesprekken gevoerd. Het gevoel van twee kanten is heel goed. Om, de, om dat contact nog intenser te maken. De communicatie nog wat te verstevigen. Dus er zullen ook absoluut weer Feyenoord-spelers die kant op gaan naar Excelsior. Om daar weer een volwaardige selectie mee helpen te creëren. En of het Japanse talent Roy Miyayichi ook volgend seizoen nog bij Feyenoord speelt. Dat is de vraag. Arsenal, de club die hem het laatste half jaar aan Feyenoord verhuurde... heeft nog geen beslissing genomen over de Japanner. De beslissing valt pas in de voorbereiding op het nieuwe seizoen te verwachten. Radio 1 Het NOS-journaal. Het is half zeven, Jan van de Putten. Goedemorgen. Goedemorgen. Rotterdam gaat als eerste gemeente actief huisverboden inzetten als er sprake is van kindermishandeling. Zo'n huisverbod is wettelijk al mogelijk, maar het wordt alleen gebruikt bij geweld tussen partners. Het is de bedoeling dat het verbod niet alleen wordt ingezet als er al sprake is van mishandeling. maar ook preventief als er een vermoeden is dat de veiligheid van een kind in het geding is.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 En in Marokko zijn drie Marokkanen aangehouden die betrokken zouden zijn bij de aanslag vorige week in Marrakesh. In een café ontploften twee bommen, 16 mensen kwamen om onder wie een Nederlander en 21 mensen raakten gewond. Verantwoordelijkheid voor die aanslag is nog niet opgeëist, maar vermoed wordt dat Al-Qaeda erachter zit. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is licht bewolkt en de temperatuur ligt tussen 9 graden in het westen en 4 graden in het noordoosten.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 ANWB Verkeersinformatie, er staat vierde bij Rotterdam op de A15 Rotterdam richting Europort. Tussen Hoogvliet en de Botlektunnel 2 kilometer, zijn auto's stilgevallen. Voor de Botlektunnel zijn twee rijstroken dicht. Goedemorgen. Het is uh, twee minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 -journaal. Het wordt makkelijker om te constateren of iemand astma heeft. Onderzoekers aan het AMC in Amsterdam hebben een apparaat ontwikkeld waarmee je het kunt ruiken. Later vanochtend wordt het instrument gedemonstreerd bij het astmacentrum Heideheuvel in Hilversum. En wij gaan erover over praten met onderzoeker Nicky Vens. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar uh, ruikt dat apparaat dan aan, aan de patiënt? Aan uh, ja, omgeving? aan de adem van de patiënt. Maar oh. uh, allereerst wil ik even iets rechtzetten. Want uh, wij hebben in het ANC dat apparaat niet ontwikkeld. Oh. Uh, het is namelijk een apparaat wat gewoon te koop is. En uh, wij, wij passen het slechts toe. Aha. Wat is er dan nieuw aan? Uh, de... Het nieuwe eraan is de toepassing eigenlijk door te ruiken aan de adem van patiënten, bijvoorbeeld met astma. En dat je daarmee kunt zien wat voor soort longziekte iemand heeft. En daar was het dan niet voor bedoeld oorspronkelijk? Nee, oorspronkelijk is het apparaat Aha. ontwikkeld voor, uh, uh, ja, denk je, toepassing in de beveiliging uh, als het opsporen van explosieven en dergelijke. Dan heeft u het, uh, de toepassing ontwikkeld. Precies, ja. ja. Precies, dus het apparaat was er al. Nou mooi, apparaat wat, wat, wat ruikt u dan aan die adem? Uh, ja, heel veel verschillende dingen. Uh, we weten intussen dat uh, als het om longziekte gaat en ook om andere ziekten... dat je niet één uh, specifiek stofje dat dat uh, onderscheid maakt tussen verschillende aandoeningen. Maar juist het hele patroon van moleculen die, uh, die een patiënt uitademt... die maken het, uh, het specifieke uh, profiel van, een, uh, van de adem. Hm, dus iemand met astma ruikt beduidend anders... Uh uit zijn mond, dan iemand zonder. Nou, zo kan je dat wel zeggen eigenlijk, ja. ja, uh, ja. Niet, niet viezer, maar uh, nee, anders. Hoor, nee en wij kunnen dat zelf ook niet met onze eigen neus uh, vaststellen. Daar heb je echt zo'n gevoelig apparaat als een elektronische neus voor nodig. Hm. En voor wie is uw vinding dan uh, van, voor, vooral belangrijk? Uh, nou, op dit moment wordt het uh, apparaat alleen nog in de research gebruikt... Uh, maar hopelijk in de toekomst uh, wordt het gebruikt in de huisartsenpraktijk... om bijvoorbeeld om een vroeg moment te kunnen vaststellen of iemand uh, een longziekte heeft. Ja, wat ik wou zeggen, want als je astma hebt, dan weet je dat al wel, hè? Ja, nu weet ik al wel. heb je daar gewoon last van. Ja, ja. ja maar het, is, het gebeurt natuurlijk... op een gegeven moment krijg je zo'n diagnose. Mm -hmm. uh, en wij hopen met uh, deze uh, onderzoeken ja, de diagnose eigenlijk te vergemakkelijken. Zou je het uh, ook kunnen vervroegen... Kan je met dit apparaatje, omdat het zo specifiek meet ook meten bij mensen die um, het nog ge geen, geen astma hebben, maar het misschien wel gaan ontwikkelen, die er gevoelig voor zijn? Nou, dat is een uh, goede vraag en daar doen we op dit moment ook onderzoek naar. En dan, dan kijk je natuurlijk vooral naar kinderen, want astma is een, uh, een ziekte die heel vaak op de kinderleeftijd al optreedt. Mm -hmm. En um, er loopt in het, uh, in het AMC ook een onderzoek waarbij gekeken wordt bij hele kleine kinderen uh, om te zien of die kinderen echt op één, tweejarige leeftijd... al dat specifieke ademprofiel laten zien... als zij later in hun leven astma ontwikkelen. Maar ja, de tijd zal het leren. Uh, dat kun je natuurlijk alleen maar afwachten. Ja, en hoe belangrijk is het dan om er dan al iets aan te doen? Wat kun je dan voorkomen? Uh, je kan uh, die kinderen dan heel vroeg gaan behandelen... Uh, om te voorkomen dat ze, dat ze afwijkingen krijgen in de luchtwegen... en daardoor slecht groeien. Ja. Bijvoorbeeld... Ja. Zou het zo kunnen dat, misschien in de verre toekomst hoor... maar dat je zo'n apparaatje bij de drogist kunt kopen... om zelf te testen of je astmatisch bent? Nou, ik denk zelfs dat er meer een toepassing ligt in de eerste lijn. Dus bij de huisartspraktijk. Uh, uh, Want het uh, is te duur dan? Of? Nou, het, op dit moment zeker, ja. Um, maar aan de andere kant, als je zo'n diagnose krijgt... dan moet je uiteindelijk toch naar een dokter... die er een beleid op gaat maken, die een ja. behandeling gaat instellen. Ja, dus kun je net zo goed daar ja, eventjes uh, ja. laten ruiken aan je adem. Nicky Fens, dankjewel. Alsjeblieft. Vijf over half zeven, dit is het NOS Radio 1 Journaal. Precies vier jaar geleden werd Nicolas Sarkozy gekozen tot president van Frankrijk. Razend populair was hij toen. Maar nu, vier jaar later, staat hij op een dieptepunt in de peilingen. Over een jaar zijn er alweer nieuwe verkiezingen... en dus heeft Sarkozy besloten om het over een andere boeg te gooien. Correspondent Frank Renaud in Parijs vergelijkt de Sarkozy van 2007... met de nieuwe Sarkozy anno 2011. Nicolas Sarkozy kon altijd al een redelijk opgewonden standje zijn. Schelden en schreeuwen, het hoorde er allemaal bij. Drie jaar geleden liep de president op een grote landbouwshow. Stapte daar af op een bezoeker, maar die wilde niks van de president hebben. Nee, U, papa. U, papa. U, papa. U, Blijf van me af, zei de man tegen de president. Je bevuilt me. Sarkozy antwoordde direct. Toi, ma -tou, ma -tou. Rot dan op, klootzak. Kaste-toi, con, zei Sarkozy in weinig diplomatieke taal. En dat was de president ten voeten uit. In 2007 gaf hij een interview aan de Amerikaanse televisie, maar dat liep helemaal uit de hand. Sarkozy werd onaardig, want hij had te weinig tijd, vond hij, en zijn assistent had het allemaal slecht geregeld. Hij is stupid. But but sir, this is how is this is this is what the the American people are going how to say. They? Okay, I know you're angry. Know, I'm, I'm not angry. I'm in a hurry. Zeg <laughs> je. Okay. okay, I'm going to do my job. Don't worry. Okay, alright, alright. Um... Wat een imbécile," zei Sarkozy over zijn assistent terwijl de camera's draaiden. Maar dat was dus allemaal jaren geleden. Inmiddels zijn we in 2011 en met de populariteit van Sarkozy is het alleen maar bergafwaarts gegaan. De kiezers vinden dat hij te weinig van zijn beloftes heeft waargemaakt. 73% van de Fransen bestempelt zijn beleid van de afgelopen vier jaar als slecht. Dus is Sarkozy zijn imago aan het veranderen. Vergeet de Kastois-Pauvrecon. Vergeet die medewerker die een imbecil was. Dit is Sarkozy anno 2011. Het is heel belangrijk voor mij om hier in Corrèze en in deze regio van de Limousin waar de forêt is hier. De president, een paar dagen terug op werkbezoek bij een houtzagerij. Hij is rustig, hij is aardig, hij vraagt de mensen naar 500. hun mening... en hij maakt soms zelfs een grapje. Hij zou kunnen pleven. <grij eastern> <laughs> en hij had niet meer. Oké. Okay. De vechtersbaas van 2007 is de gemoedelijke vader des vaderlands van 2011 geworden. Sarkozy profileert zich kortom als staatsman. Hij moet het vertrouwen van de Fransen terugwinnen, zegt opinieonderzoeker Brice Tenturier. Le bilan ne fait pas l'élection, on le sait. Maar een mauvais bilan is wat je in de capaciteit om de in een Als te veel de nadruk wordt gelegd op de mislukkingen van je beleid. dan ben je als presidentskandidaat ten dode opgeschreven, al dus onderzoeker Tenturier. Dus moet je de aandacht vestigen op je successen. of jezelf een nieuw imago aanmeten. En dat is precies wat Sarkozy allebei doet. En daarmee is de officieuze campagne voor 2012 begonnen. Tuurlijk, er is nog een jaar te gaan en Sarkozy heeft ook nog politieke tegenstanders. Maar hij heeft ook een geheim wapen. Le baby. De baby. Daar ging het debat deze week over op de Franse radio. Om precies te zijn de presidentiële baby. Want de geruchten gaan dat presidentsvrouw Carla Bruni zwanger is. Het debat over de baby woedt volop in heel Frankrijk. En dat past precies in de strategie. Niet praten over je mislukkingen, maar over je successen. Zelfs als dat het verwekken van een baby is. Succes rekenen. Een bijdrage hoorde u van Frank Renne uit vanuit Parijs. Heb je in ieder geval raakgeschoten. Negen minuten over half zeven is het. De, de, met de bekerfinale en de competitieontknoping in het vooruitzicht... neemt de spanning toe in Enschede en omstreken natuurlijk. Vele leven mee met FC Twente, dat een gooi doet naar de dubbel. De FC speelt in de regio ook een maatschappelijke rol. Er bestaat zelfs een heus... FC Twente voetbalkoor, opgericht door de club zelf trouwens. Het koor, een gemeleerd gezelschap van voetbal- en muziekliefhebbers, treedt bijvoorbeeld op tijdens uh, thuiswedstrijden. Edwin Cornelissen bezocht dus een uh, repetitie. Ja. We zijn in Hengelo in een speeltuingebouw de jeugd en daar repeteert het voetbalkoor. Daar repeteert het voetbalkoor een initiatief van de FC Twente zelf, hè? Een initiatief van de stichting FC Twente Schoren in de Week. Hoe is dat zo gekomen, dat initiatief? Oh. Hoe is dat zo gekomen? Nou, de, de club vindt dat ze meer moet doen dan voetballen alleen. Voetbal is uiteraard het belangrijkste, maar ambiance en stadion is belangrijk. En solidariteit met de regiobewoners, met de achterban. Ja, ik ga voor Twente. Voetbal is een geweldige sport. Dat weet toch iedereen? Twente is een fantastische club, daarom ga ik erheen. Als er weer is geschoord, weet je niet wat je hoort. Ja. Wat is een voetbalkoor eigenlijk? Uh, als je dikke vandalen openslaat, staat het er niet in, volgens mij. Dus het is ook iets uh, wat we dan, uh, nu proberen uit te vinden... wat precies de werking van de voetbalcor is. Wij zingen uh, in ieder geval uh, alle bekende liedjes van FC Twente... hebben we op ons repertoire staan. Het is een heel bond gezelschap eigenlijk, hè? man en vrouw, jong en oud. Ja, plus, plus uit alle lagen zeg maar, van de bevolking. Uh, ook qua opleiding en noem maar op. Maar het is gewoon een, een, een hele leuke club okay. Jullie komen ook in het stadion, hè? Ja, dat klopt. En wat doen jullie daar? Uh, dat is boven bij, bij, de, bij de omloop, noemen we dat. Dat is een, rode, een hele grote rode gang en dat uh, eindigt dan bij vak P. En daar staan we dan in, uh, in de hoek. Uh, en daar zitten we, de supporters die komen, die verwelkomen we eigenlijk... met, uh, met onze aanwezigheid en met onze danspadjes en, uh, en de nummers. We warmen het publiek eigenlijk alvast een beetje op. Als de tribunes vol zijn, klinkt het leven langs de zijlijn... voor ons FC Twente. Je krijgt hier echt weer voor je centen. En als de bal erin gaat. Ah, ah, ah. Is het weer een feest. Ah, ah, ah. Bij ons FC Twente. Want wie weet toch het meest. Dus het is de... Hoe is dat om in dat stadion te zingen? Fantastisch. Ja, ik, sta... ik zou haast naar moeten zijn om dat te begrijpen. Maar... <laughs> het voelt gewoon tukkers. En dat is een gevoel. Je hebt... Of je hebt niks. Welkom in de hel van eens Welkom in de hel, welkom in de hel, welkom in de hel van eens Want die trots voor die club is groot, hè? Kijkt u maar. Het is een club met een uitstraling die ja, regionaal en zelfs daarbuiten... Je bent altijd gewend in zo'n stadion. Dan worden die liedjes ook wel gezongen, maar dan is het nooit zo zuiver, hè? En uh, dit klinkt wel heel zuiver. Ja, dat klopt. Dat is het verschil tussen in een stadion en in een koor. Hier let je toch op de noten, hoog-laag, de eerste tweede stem. Ja, de verschillen, dat, dat doet het hem. Twente ook. is onze glorie. Twente is onze trots. Twente een beetje. Ik vind dat Twente op dit moment heel erg zwingt. Zeker uh, na vorig jaar het kampioenschap en uh, nu uh, de verwachting dat ze het kampioenschap uh, zullen halen. Ik vind dat uh, Twente wel, uh, wel swingt. ZINGT Twente. Eerste beker, stoppen we in de kast en dan gaan we gewoon naar Amsterdam. Halen we daar ook de schaal op. Nee, nee, niemand. Daar kan niemand. In de wereld iets aan doen. En dan mag ik wat ons betreft gewoon een vakantie. Voetbal lief voetbal de de overhand in dit koor. Goed, zo dadelijk praten we met de Nederlandse architect Jacob van Rijs... die een museum in China gaat ontwerpen. Het wordt een stripmuseum. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB Jolanda van der Velden. Eén file op de A15 Rotterdam richting Europort. Tussen Pernis en de Tunnel 6 kilometer. Zijn auto met pech stil komen te staan. Bij de Tunnel zijn twee rijstroken dicht. Wat wordt het vanochtend, Jolanda? Blijft het mm, net zo rustig als de rest van de daar week? Daar ga ik van uit, hoor. Als we nou boven de 10 kilometer uitkomen, dan uh, zou het me ook weer o, erg verbazen. Goed, maar dan maar oppassen voor die laagstaande zon. Ja, graag. Jolanda van der Velden bij de ANWB. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is kwart voor zeven. Mark Robin Visser, hoe is het met de vistrap? Ja, ik geloof dat ik hem gevonden heb, zeg. het valt Ik val nog niet mee. Ja, met, met mijn goede schoenen. Maar eh, luister eens eventjes. Ja? Ja, als je dat zo hoort, dan denk je, nou, er zit toch nog wel water in. Maar kan ik dan beter even aan een deskundige vragen. Moet ik even uitleggen hoe dat eruit ziet? Een visstrap. Ja, het ziet eruit als een, uh, als een, um, als een bergbeekje eigenlijk met allemaal walletjes erin. Ik zie daar in de verte heel schattig een moeder eend met zes kleine eendjes. Die zijn daar aan het badderen op de visstrap. Ik heb nog geen vissen gezien trouwens. En uh, ik heb net begrepen van Dert van Ree, Hij is van het waterschap hier uh, in Nijmegen en omgeving. Dat ze een, die visstrap dus weer, net weer een klein beetje hebben opengezet. Maar is dat een goed teken? Ja, dat is een goed teken. Dat, dat houdt in dat we dus toch nog wat water over hebben om naar de Waal af te kunnen laten stromen. Waar Want... komt dat water vandaan van deze uit, vissen? Het water komt uit de, uit, de, uit de watergang die naar het gemaal toe leidt en uit de ooipolder. En uiteindelijk is dit water wat uit de stuwwal bij Nijmegen, uit de hogere gronden, zakt naar de polder toe. Het stikt hier ook van de muggen zeg. Moet eens kijken, het is helemaal grijs van de muggen hier. Ja, heel veel leven, heel veel dierlijk leven. Hoe is, de, hoe is de, de situatie op het moment? Nou, de situatie is nu normaal, zoals een normale vistrap hoort te zijn. Hè? Het zijn, ah. zijn allemaal trapjes met peilver, kleine pijlverschilletjes... uit een kunstmatig nagemaakt bergbeekje. En de filosofie is dat die vissen ja, toch door dat stroomverstellingje... stroomopwaarts kunnen trekken, dan weer even kunnen rusten in zo'n nieuwe ja. plaats... en zo iedere keer zo'n traptreden nemen. En over welke vis hebben we het dan ook? Volgens mij uh, gaat daar, of is die dood? Ik zag er net in gaan, zeg. Het kan zijn, het kan zijn. Uh, uh, gewoon normale poldervissen, zoals tevoren. Kijk, Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Ja. Langs. Ja, dat Inderdaad is een dikke, bedragen. hele dickert. ja Maar die heeft het niet gered. Die moet nog een keer... Uh, Waarschijnlijk een voren. Een dikke voren die probeert uh, naar boven te komen. Ja, maar de, de bedoeling is dat de dus van, van de Waal naar de polder kunnen migreren ja. en weer terug. ja U zegt, nou, de situatie is nou redelijk. Laten we eventjes proberen naar boven te klimmen. Want dan hebben we ook een wat beter over, het, uh, over wat hier nog meer allemaal te vinden is. Ja, pas op hoor. We klimmen, de we klimmen even het taluut op en dan, als we dan boven boven de visstrap, dan zien we daar in de verte een gebouw uit de jaren 30. Ja, dat gebouw dat is het Hollands-Duits Gemaal. Het Gemaal, uh, ja. Dat, dat is gebouwd in uh, 1933, initiatief van de Duitse en de, en de Nederlandse waterschappen. Want het water en de poldersloten houden natuurlijk niet op bij de, bij de landsgrens. Die lopen gewoon door. En dat Gemaal, uh, dat, staat dat, oh ja. sta, dat staat nu stil? Dat staat nu stil. Dat staat al stil sinds 3 februari. Toen was de rivier zo ver gezakt dat we niet meer hoefden... Uit te malen door middel van de pompen. En is dat nou normaal? Nee, dat is ongebruikelijk dat dat gemal... ongebruikelijk in deze tijd van het jaar. Ongebruikelijk. Ja, ja. ja, echt. En hoe moet dat nou verder? Want die, die dikke vorm heeft misschien nog wel een kans om uh, nog naar boven te komen. Die heeft, die heeft nog wel een kans. Maar dat komt alleen maar omdat u weer even de boer een we beetje even open weer opengezet hebben. En we houden in de gaten dat we niet te veel water verliezen. Ja. Verliezen we te veel water, dan moeten we de schuiven weer sluiten in de dijk. En dan valt de vistrap er even stil. Uh, wat dat gebeurt er als u dat enkel... niet doet? Als we het niet doen, dan, dan loopt de Ooipolder leeg. Dan hebben we straks geen water meer voor de boeren en de graniers en de burgers in het gebied. Dat is nou toch ook typisch? Want ik kan me herinneren dat een collega van mij, Karel, Karin Al Alberts, die was hier... Nou, wanneer zal het geweest zijn? In januari? Ik denk medio januari. Toen was de rivier heel hoog. Toen, toen de... kon de auto van de radio, de radiobus, die kon Klopt. hier helemaal het terrein niet op. Klopt, toen was de waal uh, 12,80 meter 80 hier bij Nijmegen. En nu is die 5,30 meter. 30. Dus dat is een heel groot verschil. Dat is minder dan de helft? Ja, dat is minder dan de helft. Dus van de winter te nat en, nou weer, uh, en nu weer... Kunnen we dat nou niet gaan oplossen? Ja, als het regent in, in midden- en zuid-Duitsland... Dan, uh, dan krijgen we weer water bij de rivier. Dus het komt toch door Duitsland? Ja, het komt, door het, komt, het, <laughs> komt, het komt door de droogte. Het wil niet regenen. nee Veel regen in Zwitserland, midden zuid duitsland Dan stijgen de rivieren hier weer en dan hebben we hier ook weer water genoeg. En, en uh, als het nog iets erger wordt, dan sluit u ook deze prachtige visstrap weer af. Ja. Ik, ik zie of, zag hem weer, zeg. Hij luk, het lukt hem gewoon niet. Het lukt niet om door te komen. Die nee. Die is gewoon te dik. Misschien wel. Maar als u nee, hem afsluit, dan heeft hij helemaal geen kans meer. Nee, dan heeft hij geen kans meer. Ja, wat gebeurt er dan met, dat, met, die, dikkert, die, met die dikke vorm? Dan moet hij in de Waal even wachten tot de, tot de visstraf weer open gaat over een paar dagen. Dan krijgen we filevorming? Uh, waarschijnlijk wel. vormvorming in de Waal. Krijgen waarschijnlijk we. wel, ja. Ja, ja. Misschien moeten we dat dan aan de verkeersinformatie gaan, gaan toevoegen. Zeg, uh, ik geloof dat ik maar eens even bij de boeren moet kijken. Prima, succes. Hoe het daar, hoe het daar gaat Prima, succes. in de ooipolder. Ja, goeiedag. Dert <laughs> van Ree van het Waterschap Rivierenland. Hartelijk dank. Mark in Visser, we horen je straks weer. Een Nederlandse architect die een stripmuseum in China gaat ontwerpen. Het gaat gebeuren. Een ontwerp van Jacob van Rijs van het Rotterdamse Architectenbureau MVRDV Hij kwam als winnaar uit de bus in een ontwerpwedstrijd. En mag daarom het nieuwe Comic and Animation Museum in Hangzhou ontwerpen. Meneer Van Rijs, goedemorgen. Goedemorgen. En gefeliciteerd. Dank u, dank u. Op welk punt heeft u de concurrentie verslagen? Nou, ik denk dat ons ontwerp een, uh, ja, een soort van een overtuigend uh, beeld gaf... van wat een stripmuseum moet zijn. Het is gebaseerd op, uh, op de tekstballonnen die iedereen wel kent van, uh, van strips. Ja, ja het, worden, het worden bollen, dus tekstballonnen... en dat worden dus de museum, museum onderkomend. Ja, dus je moet als het ware... Ja, een normale strip is tweedimensionaal... maar we hebben zeg maar, de ballon van de, uh, van driedimensionaal gemaakt... Uh, waardoor je in, als in, die, in de ballon zeg maar, van, van de een naar de andere zaal kan, uh, kan gaan. En dat geeft een bijzonder uh, uh, spectaculair interieur ook. Ja, ik heb hier een plaatje voor me. Um, met daar, ja, wat, het, het, het zijn echt uh, bolletjes hè? U heeft echt, uh, en, en ze zijn uh, aan elkaar gemaakt als het ware. Dus zo is het één gebouw geworden. Precies, het is, een, uh, het, is een verschillende, het is Het heet museum, maar het is eigenlijk meer dan dat. Het is ook een, uh, het is ook een groot uh, filmcomplex en een uh, bibliotheek, en een soort educatief uh, functie. Dus het is een soort van museum plus. Mm -hmm. en, en je kan dan uh, inderdaad verschillende, verschillende routes door die, uh, door die zalen heen uh, maken. En de, Eigenlijk is het inderdaad, zoals je het zegt, uh, een, een drie-dimensionale tekstballon. Maar dat, dat ziet er dus uh, ook heel herkenbaar uit. En, en tegelijkertijd... Uh, is het ook weer iets totaal nieuws. Ja, het, het is ook zeer futuristisch. Althans op het uh, beeld dat ik hier voor me heb. Vindt u dat zelf ook? Of ja, niet? En, uh, nou ja, het is, het is aan de ene kant wel. Aan de andere kant is het ook heel, heel vanzelfsprekend. En dat is denk ik uh, wat, wat, uh, waar men naar op zoek was. Ze wist niet precies wat een wat stukmuseum uh, hoe het eruit zou zien. Omdat het er niet echt uh, niet veel voorbeelden van zijn. En uh, dit gebouw uh, ja, uh, communiceert eigenlijk door zijn, door zijn uiterlijk. tegelijkertijd is het heel uh, uitnodigend en het uh, maakt je, zeg maar nieuwsgierig om er ook in te gaan. En dus het is een, attractief, een attractieve vorm. Om zeg maar, de dus ruimte ook te ontdekken. Te... Want kan dat, kan dat aan de binnenkant specifiek. ook? Is het ook echt iets wat uitnodigt om, om te ontdekken? Nou, ik denk dat als ik het zo voor me zie... dan is het inderdaad een, een hele, een hele wondere wereld waar je duikt. En uh, ja, dat is zo'n zo museumbezoek. Ja, veel musea daar zijn toch heel, uh, wat, wat meer klassiek van... Uh, van uh, van, van gebouwen. Dus men was op zoek naar een, naar een nieuwe, nieuwe uitdrukking, die ook inderdaad aantrekkelijk, aantrekkelijk is voor iedereen. En dus zie, je het ook, ook. zie ik ook op de buitenkant nog iets bijzonders? Heeft u nog wat gedaan met de buitenkant? Een, uh, van, uh... Ja, het was, het was ook een heel abstracte uh, uh, bol, als het ware. We dachten, mm -hmm. nou, als je, dat, dat is natuurlijk leuk van een afstandje, maar als je er dichtbij bent, dan ontdek je ook een uh, nieuwe, uh, nieuwe laag, zeg maar. Met, wat wat, wat, is, met, wat, wat zien we daar relief. nou? Het is een soort relief met, uh, met allemaal uh, stripelementen, dus dat kan nog maar ontwikkeld worden. Net als je een Chinese vaas zeg maar, voorstelt, maar dan zonder kleur. Hmm. En, eh, dus, als je dichtbij staat, ontdek je een soort textuur ja. van, wat, van strips. Wat me niet helemaal duidelijk wordt, is van het plaatje. Hoe groot is het? Nou, het is best wel groot. Uh, het is ongeveer een verdieping of, uh, of 8 à 10 hoog. Oh. Het is ook opgetild, want de, de poten van de, van de, van de, van de tekstballon die, die tillen het gebouw als daar omhoog. Ja. Waardoor je er ook onder door kan lopen. En het staat aan een, uh, aan een plein en een, en een soort meertje in de stad hangt ook. Ja. Hoe bent u nou tot zo'n ontwerp gekomen? Doet u dat met z'n allen? Of bedenkt nou, we, u hebben, het is... met, met, we hebben dus. Als teams. op op uh, nou ook s'avonds laat. Ja, het is, het is zo'n uh, prijsvak. is een hele intensieve periode waarin je uh, ja, van, van niks tot een ontwerp moet komen. Uh, dus je moet heel snel een uh, idee verzinnen waar, waar je op verder wil. En dit was, was iets waar we allemaal razend enthousiast van, wereld, omdat, het ook, uh, ja, omdat het ook een soort ontdekking was voor, voor, voor onszelf. Van, hey, dit, is een, dit is een heel bijzonder gebouw, hier kunnen we alle, alle kanten mee op. Want de tekstballon is ook heel flexibel, Je dus kan natuurlijk allerlei vormen en groottes aannemen... waardoor we alle functies van het gebouw uh, ja, vrij eenvoudig in zo'n lontje konden stoppen. Mm. En bij elkaar werd het toch een heel, heel bijzonder uh, uh, complex. Ja, nou, dat is het zeker. Uh, de Nederlandse architectuur doet het goed, hè? Uh, vooral ook in China. Waar zou dat dan liggen, denk u? Nou, er is natuurlijk veel aan de hand in China, omdat er ontzettend veel wordt, wordt gebouwd. Dat kan veel daar. Aan de, de ene kant wel, maar aan de andere kant moet je ook heel erg rekening houden met. van... Uh, uh, ja, Je uh, moet niet zomaar doen uh, alsof je dus overal bent. Maar ze, ze willen ook wel graag, graag weten wat er dan Chinees aan het project is. Of, of, of uh, op welke wijze je weet, hun uh, uitgangspunten hebt, uh, hebt ze aangepast. Uh, maar er is inderdaad natuurlijk heel veel aan de hand. En, en Nederlandse architecten hebben een goede naam in het buitenland. Hmm tegelijkertijd is het hier in Nederland ook even wat minder qua, qua, qua bouwproductie. Dus vandaar is de, de, de blik over de grens wel, uh, wel, zo, wel zo logisch eigenlijk. Het is een welkome klus, meneer Van Rijs. Maar uh, hier heeft het jaren geduurd en heel wat discussie voordat we eindelijk eens een stripmuseum hadden. Hoe ligt dat in, in China? Is het een prestigieus project? Uh, het is een prestigieus project, maar dat gaat heel anders daar. Want uh, wij hebben nu een soort bottom-up ...manier waarbij uh, vanuit de margining... ...een zo'n museum moet ontwikkelen... ...en dan krijg je, krijg je een plek... ...en dan komt er misschien een keer een gebouw... ...maar daar gaat het eigenlijk andersom... ...ze willen, van, ze willen dus uh, de strips en de animaties... ...en, en de game-industrie echt uh, promoten... Uh, ...omdat dat veel, veel al uit het buitenland komt... vanuit China gezien... ...dat dus wil ze nu ook zelf gaan, gaan ontwikkelen... Uh, ...en dat soort wordt echt van, van, van, van hoger hand zeg maar, uh, gepromoot... ...met, met zo'n gebouw... Er is al een heel complex uh, is, er, is er al, uh, is er al uh, aanwezig en dan komt het naast te staan. Ja. Dus zeg is maar een soort incubator met allemaal uh, kantoren, uh, dus voor bedrijfjes die, die zich in die industrie uh, ja, hmm. die zijn Multifunctioneel moet het heel strepsentum gaan worden dus. Nou, maar van rij succes met die klus, met de bouw. Dank u, dank we, u. We komen graag kijken als het klaar is. Oh ja, ja, ja. Ja, het oh ja, gaat redelijk snel. <laughs> dus uh, dat betreft is een paar jaar het uh, hout moeten komen. Dus, uh, dan ja, horen we graag, graag van u. Dank u. Hartelijk dank. Oké, Het is een ijsje de ochtendkranten. Dat zou een leuk reisje zijn. Nou, die houden we dan nog te goed. De pers heeft een ooggetuige van de arrestatie van Zara Baghrami in Teheran geïnterviewd. Deze Nederlandse Iraanse werd begin dit jaar geëxecuteerd. Volgens de anonieme man werd zijn vriendin Zara niet opgepakt vanwege drugs, maar omdat ze demonstreerde tegen het regime. En Nederland deed veel te weinig om haar vrij te krijgen. Al in januari 2010 waarschuwde deze ooggetuige de Nederlandse ambassadeur per telefoon over haar arrestatie. was een half jaar voordat het ministerie van Buitenlandse Zaken officieel op de hoogte was. Het ministerie ontkent trouwens dat telefoongesprek. Netsfokkers vragen in de Telegraaf om aandacht. De netsenhouderij wordt mogelijk verboden. En dat levert volgens de fokkers alleen verliezers op. Familieondernemingen zouden er aan onderdoor gaan. En het zou grote economische schade opleveren. Bovendien wordt de productie overgenomen door landen... waar nauwelijks welzijnsregels zijn voor dieren. Ironisch genoeg is bond bij de Nederlandse consument... populairder dan ooit. De schade van het stoppen van de netsenhouderij zou oplopen tot wel 1 miljard euro, meldt de Telegraaf. De Nederlandse Federatie van Edelpelsdieren... is klaar voor de strijd en begint met een... Televisiecampagne. De nieuwe zwavelnorm voor de zeevaart op de Noordzee... maakt sluiproutes over land aantrekkelijk, schrijft het FD. De populariteit van de vervuilende truck dreigt daarmee toe te nemen. Het wegvervoer zou 20 van de lading overnemen. Stookolie wordt nu voor reders veel te duur... en daardoor kan de zeevaart in Noord-Europa niet meer meekomen. De nieuwe zwavelnorm lokt dus een reactie uit... die haak staat op de politieke doelen. En uiteindelijk is het ook nog slechter voor het milieu. In Trouw openen scholen de aanval op de onderwijsinspectie. Die duwt leerlingen terug. Die streven naar het hoogst haalbare diploma in het voortgezet onderwijs. Minister van Bijsterveld doet daar aan mee. Dat zegt voorzitter Sjoerd Slachter van de VO-raad. Dat is een vereniging van schoolbestuur. Scholen die bijvoorbeeld veel leerlingen een kans geven op de HAVO... lopen het risico van een negatief inspectieoordeel. Zulke leerlingen halen namelijk uiteindelijk wel hun diploma... maar soms na een keer zitten blijven of met lagere examencijfers. En dat rekent de inspectie deze scholen aan. En dus kunnen scholen om goed te scoren twijfelgevallen... beter weren op de hogere niveaus. Gezonde koeien hoeven niet meer preventief geruimd te worden... bij een uitbraak van MKZ Montenclauzeer, meldt het Nederlands Dagblad ND. Onderzoekers hebben ontdekt wanneer een koe met MKZ besmettelijk is... En wanneer niet? Dat schrijven ze in een wetenschappelijk tijdschrift Science. bevinding kan grote implicaties hebben. Wanneer koeien binnen een halve dag na het begin van de symptomen worden geïsoleerd... zou de rest van de veestapel gespaard kunnen blijven. En dat voorkomt massale ruimingen van zieke en gezonde dieren. Zoals bij de MKZ-epidemie tien jaar geleden. Een koe met MKZ blijkt maar heel kort besmettelijk te zijn. Namelijk zo'n anderhalve dag. Al te kwistig met het zout. Vaatjes strooien dat is slecht voor je gezondheid, dat weten we. Maar weinig zout is ook niet goed. Het AD schrijft over een nieuw onderzoek van de KU... In Leuven eh, zoutliefhebbers gaan zoutliefhebbers minder vaak dood aan hart- en vaatziekten... dan mensen die heel weinig zout tot zich nemen. Een reden kan zijn dat de hormonale systemen zout terugbrengen in de bloedbaan. Dat speelt dan ook een rol in de beschadiging van organen. Toch blijft het voor patiënten het advies om niet te veel zout te eten. Ja, er gaat straks wel wat zout op ons eitje, dacht ik zo. We gaan het straks hebben over dat huisverbod. We hebben er al eerder over gehoord in ons nieuwsoverzicht. De gemeente Rotterdam gaat ouders die mishandelen uit huisplaatsen.